Op het Indonesische eiland Java zijn meer dan 50 mensen omgekomen door een aardbeving. Ook zijn er 700 gewonden. En er is een hoop schade, vertelt onze consulent Mustafa. De beving die had een kracht van uh, 5.6 op de schaal van Richter. En dat is eigenlijk niet eens zo heftig voor Indonesië. Die zijn wel wat meer gewend, maar toch is de schade wel behoorlijk. Er zouden tientallen gebouwen beschadigd zijn geraakt, waaronder een school, een ziekenhuis, uh, andere openbare gebouwen ook. Uh, dus ja, nee, het, uh, het valt behoorlijk tegen dat het aantal doden nog verder oploopt. Ook in de hoofdstad Jakarta trilde de grond flink. Voor zover we weten is daar geen grote schade. In Hoorn is gisteren een jongen van 14 opzettelijk aangereden. De bestuurder stapte daarna uit en mishandelde hem. De man van 25 ging er vandoor, maar is later opgepakt door de politie. Waarom die zo tekeer ging is nog niet duidelijk. Het slachtoffer ligt nog met verwondingen in het ziekenhuis. Na Donald Trump is ook Kanye West weer terug op Twitter. Twee weken geleden werd zijn account geblokkeerd omdat hij antisemitische opmerkingen had gemaakt. De nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, vindt dat geen reden tot een blok. Met zijn eerste tweets wil je de boel duidelijk op scherp zetten. Shalom is wat hij zegt. En er lopen dit WK toch geen spelers op het veld. met een one-love-band om hun bovenarm. De FIFA wil het statement tegen discriminatie niet zien. En wie het toch doet, krijgt een gele kaart. Je hoort verslaggever Eline de Zeeuw. De landen die zijn gefrustreerd. kritisch op de FIFA ook. Ze zeggen dat de sanctie ingaat tegen de geest van de sport. En ik was zojuist ook even op de persconferentie van Denemarken. en daar werd ook verwezen naar artikel 3 van de statuten van de FIFA. En daarin staat dat zij ja, de promotie van internationaal erkende mensenrechten respecteren. En zij begrijpen dus niet dat dit dan niet mag. Ook Virgil van Dijk stapt dus niet het veld op met zo'n one-love-armband. Straks om vijf uur speelt Oranje zijn eerste wedstrijd tegen Senegal. Het weer, veel wolken, ook kans op wat buien... bij drie graden in Groningen en acht in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt, met later in het zuiden opnieuw regen... en het wordt dan een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Welcome to the best show on the radio. Picture this, you and me in the morning, kissing over the coffee you're pouring. It could be like that every day. Hated that, I wish you were. Hoping that I'm a better place. But the guys that you're always out chasing Or should I accept things I can't change? Hate it that I wish you were I wish you were gay so you could just hold me. but i feel the same hate that i still wish you were you walk up and i'm dreading the small talk with your boyfriend he's chatting my ear off so i lie and i say i can't stay hate it i still wish you were i wish you were gay so you could Met I wish you were gay. Ja, en uh, we sloten, sloten het uur af, het vorige uur, met uh, Ellie Leap, met Lightning in the Bottle. En daarna met Electric Six en Gay Bar. Maar dat hebben we maar heel kort gehoord. Ja, het maar heel even dus gay uh, bar. Ja, ja precies. We hebben hier een <laughs> en Toen gaan we beloven dat we die nog een keertje. Nou, hij komt sowieso is. in de. Ja, ja, regenboog, tot drie top, drie drie Radio, ja, tot drieënwerpte. Rainbow Radio tot drieënwerpte. Precies, maar daarover ja. straks meer. Ja, ja, ja. Eerst gaan we de interview houden met uh, Roos Pijpers van Movisi, En dat gaat over de handreiking eenzaamheid onder LHBTI-personen. En als het goed is, hebben we Roos aan de telefoon. Is dat uh, correct? Ja, dat klopt helemaal. Goedemiddag. Goedemiddag, hartstikke fijn dat je er bent. Uh, Roos, onze eerste vraag is altijd wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven en hoe ben je verbonden aan de regenboogcommunity? Yes, ja, ik, ik ben projectleider bij MOVISI, dat is het kennisinstituut voor sociale vraagstukken in Utrecht. Uh, ik hou me daar vooral bezig met vraagstukken rond informele zorg, dus dat is alles van mantelzorg tot laagdrempelige burenhulp. Um, maar ik uh, werk ook voor een klein stukje aan LHBTI-emancipatie. En in dat kader heb ik uh, meegewerkt aan deze handreiking eenzaamheid. Um, ja, en mijn verbondenheid met de regenboogcommunity is uh, sterk wat mij betreft. Ik, uh, nou, ik ben zelf getrouwd met een, uh, met een vrouw. We hebben twee uh, kindjes samen. En, um, nou, ik heb hier in het Nijmeegse waar ik woon lang in de regenboograad gezeten. En zit daarnaast al heel lang bij een heel leuk roze koer. Dus dat is best een, een hele verbondenheid, denk ja, ik. Je bent, je bent door de ballotage, kunnen we dan eens <laughs> zeggen. Dank je wel. Zo lukt, Roos, uh, Movisie is voor ons een, een bron waar we uh, veelvuldig, veelvuldig uh, gebruik van uh, maken... om onszelf uh, ah, te informeren en op de hoogte te houden. Um, ja. Op jullie uh, website staat dat de cijfers laten zien... dat LHBTI-personen gemiddeld een groter risico lopen... om zich eenzaam te voelen dan iemand die zich... Als hetero of cisgender. En tegelijkertijd zijn er wel hele grote verschillen binnen die LHBTI-groep. Onder meer jongere, oudere, bi- en LHBTI-personen met een vluchtelingenachtergrond lopen meer risico op eenzaamheid. Um, de eerste vraag is: wat is eigenlijk de aanleiding geweest om tot dit onderzoek met betrekking tot het thema over te gaan? Ja, nou, Movisi, ik, ik zei dus net al van we houden ons bezig met uh, heel uiteenlopende sociale vraagstukken. En eenzaamheid is, is daar een heel belangrijke van. En uh, daar wordt al, al jaren aan, aan gewerkt. En we kijken ook altijd van hoe kun je nu het ene sociale thema met het andere in verband brengen. En uh, daarom dachten we van goh, is het niet interessant en belangrijk om te kijken hoe precies die eenzaamheidsproblematiek speelt bij LHBTI plus personen. En wat daar misschien anders aan is. De handreiking die ik nu heb gemaakt is een update van een eerdere handreiking. En volgens mij was dat ook de eerste. En die dateert uit 2015. En ja, sindsdien is er niet alleen meer onderzoek over dat thema... Maar zijn er ook uh, nou ja, andere identiteiten en andere afkortingen... die belangrijk zijn, zijn gevonden, zijn, zijn geworden. En, en de handreiking, handreiking was toe aan een update. Ja, en daarmee is de onderzoekspopulatie natuurlijk ook veranderd. En, uh, ja, waardoor je Zeker, andere ja. data krijgt. Ja, ja. Ja, Even ja, een tussenvraag, want um, voor dit onderzoek... is er uitgegaan van zeg maar, twee soorten eenzaamheid. Er zijn er meerdere. Uh, maar jullie noemen dan expliciet emotionele en sociale eenzaamheid. Wat is het verschil tussen die twee? Ja, nou sociale eenzaamheid dan, um, uh, dan voel je, je um, ja dan, dan vind je dat je uh, niet genoeg betekenisvolle relaties hebt met, uh, met de mensen om je heen. Uh, en emotionele eenzaamheid, dat heeft meer te maken met um, ja, de, de, de, de sterkte van die relatie. Dus, dus dat je echt een, uh, een hele hechte band met iemand mist. En dat, dat kan het missen van een partner zijn. En um, LHBTI-personen hebben minder vaak een partner dan, uh, dan uh, hetero- of cisgender uh, mensen. Dus dat is al een heel belangrijke aanwijzing voor emotionele eenzaamheid. Mm. Maar dat gaat dus meer over die, die intieme relatie met, uh, met, een, uh, met, met één iemand. Ja. En sociale eenzaamheid gaat meer over uh, ja, een, een wat grotere groep mensen om je heen hebben. Ja, ja. Hoe is het onderzoek opgezet? Dus wat was de onderzoeksmethodiek naar de populatie? Is ja. inmiddels bekend, heb je al verrecht Maar in welke orde van grootte moeten we eigenlijk denken in dit onderzoek? Ja, het betrof een literatuurstudie. Dus we hebben gekeken ah. naar wat de, de wetenschappelijke en ook de wat meer toegepaste literatuur zegt over dit thema. En dan moet je je dus voorstellen dat we meerdere onderzoeken hierbij hebben betrokken. Echt, echt ja, nou wel meer dan tien, misschien wel meer dan vijftien, ik weet het even niet uit mijn hoofd. En die, uh, die hebben natuurlijk allemaal betrekking op iets andere onderzoekspopulaties. En, en ook het ene onderzoek richt zich wat meer op de T bijvoorbeeld, het andere wat meer op LH... Lesbische en homoseksuele mensen, dus dat dat, is, dat dat varieert een beetje. Dus daar moet je ook voorzichtig mee omgaan. En we hebben in de handreiking geprobeerd om die onderzoeken op een verantwoorde manier bij elkaar te, bre te brengen en dat toch ook een beetje zeg maar een breinaald doorheen te steken om te zien wat je, uh, ja, wat, wat daar toch overstijgend uitkomt. Ja. Uh, dus uh, duur onderzoek met met uh, onderzoeken met toch uiteenlopende onderzoekspopulaties. Ja, en als we het dan hebben over literatuur, is dat uh, nationaal, internationaal? En hoe, hoe kun je dat dan ja. vergelijken en toepassen op, op, op de Nederlandse situatie? Ja, dat is een goede vraag. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van uh, Nederlandstalige literatuur... of literatuur die publiceert over de, de Nederlandse LHBTI-gemeenschap. Uh, uh, nou, het uh, um, Sociaal-Cultureel Planbureau is dan een uh, belangrijke bron... want die publiceren veel uh, studies en rapporten die je wel altijd... Uh, ...zelf moeten interpreteren, hè, want dat zijn vaak grote statistische yeah. uh, onderzoeken... ...en dat is niet altijd meteen uh, betekenisvol. Uh, soms voor sommige groepen is het uh, nog wat minder gemakkelijk om Nederlands talige literatuur te vinden. En dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld de interseksengroep... ...of mensen die, zich, die zichzelf als non binair identificeren... Uh, er is steeds meer ook Nederlandstalige onderzoek naar hun gezondheidssituatie. Maar nog minder specifiek over hun eenzaamheidsgevoelens. Ja. En als daar gaten waren, dan hebben we geprobeerd om die op te vullen met internationale literatuur. En dan heb je te maken met een andere situatie. Dus je kunt nooit helemaal goed vergelijken hoe um, mensen die zich in Nederland als interseks of non-binair identificeren... Uh, hoe, hoe, dat, hoe een eenzaamheid zich anders uit dan bijvoorbeeld de mensen in de Verenigde Staten of, of Engeland. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, ja, want je hebt het dan over absolute culturele verschillen natuurlijk. In enorme goed, waarden ja, en contexten. Zeker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja um, jullie hebben de feiten en de cijfers in een fact sheet op, uh, op een rij gezet. Uh, kun je de luisteraars aan ons meenemen in die fact sheet? Ja, ja, ik, uh, ik, ik denk dat er, dat er van alles te vertellen is, maar ik, ik, ik ga proberen om, om, uh, um, om aan te geven wat, wat er toch wel wat mij betreft uitsprong. En dat is allereerst de situatie van uh, transpersonen. Uh, en dat is tegelijkertijd helemaal geen verrassing, want ook al uit die uh, eerdere versie van 2015 bleek dat zij zich uh, duidelijk meer eenzaam voelen mm -hmm. dan um, cisgender personen... maar ook meer eenzaam dan uh, heteroseksuele en lesbische personen. En dat heeft uiteindelijk toch ook te maken met, met het, het, het, het, het anders zijn... op een manier die voor veel mensen helaas nog altijd uh, ja, mo moeilijk is. Mensen begrijpen dat niet goed. Um, en, en eer dat, uh, nou, dat, dat transgender personen um, uh, naar een omgeving toe eruit zijn... hebben ze al een heel proces doorgemaakt van zelfacceptatie en ook worsteling met zichzelf. En uh, eer dat ze dan uh, naar de omgeving toe open zijn, dan, dan, dan is er vaak al sprake van eenzaamheid. En dan reageert die omgeving helaas ook lang niet altijd positief. Ja. Um, datzelfde geldt voor biseksuele personen. Uh, in de vorige handreiking zag je vaak nog dat de onderzoeken biseksuele personen samen namen met homoseksuele en lesbische personen. En in de nieuwe onderzoeken en dus ook in onze handleiding zie je gelukkig dat die groep uh, wat, wat wat meer in het, uh, in het spotlicht staat. En, en niet zonder reden, want, want zij voelen zich ook um, um, vaker eenzaam dan homoseksuele en lesbische personen. En dat heeft opnieuw te maken met het, het, het anders zijn. Uh, zowel binnen de maatschappij als geheel, als ook binnen de LHBTI plus gemeenschap. Hè? Ja, ja. Van, van ook daarin worden. Ja, biseksuele mensen best wel eens gestigmatiseerd en worden gezien als hyperseksueel en promiscu en niet betrouwbaar. En, uh, en, en dat heeft nogal wat, wat gevolgen voor, voor hoe ze zich thuis voelen of niet. Ja, ja ik, ik denk dat je daar een heel belangrijk punt ook opnoemt voor, voor ons zelf, zeg maar binnen de regenboogcommunity, waar we de hand in ja. eigen boezem kunnen steken. Absoluut. Um, ja. Dat er toch vaak wordt gedacht van: oh, je bent er nog niet uit bij biseksuelen. Ja. Of uh, inderdaad, het onbegrip richting transpersonen. En uh, ja. ik denk dat we daar echt wel even kritisch naar onszelf in de spiegel mogen kijken uh, als community. Om hen uh, daarin te ondersteunen. En wellicht zo bij te dragen aan uh, nou ja, het effect van eenzaamheid. Ja. Zo is het precies, ja. Helemaal ja. mee eens. Uh, naast de feiten en de cijfers bieden jullie op de website, en hoe mooi is dat, ook een handreiking hoe je eenzaamheid onder LHBTI personen kunt aanpakken. Um, hoe is die handreiking tot stand gekomen? Ja... Um, de, die handreiking uh, maakt uh, gebruik van het, het, uh, het, het andere en het eerdere werk... dat Movisie doet op het uh, thema eenzaamheid. Uh, ik gaf net al aan dat dat is een onderwerp... wat, wat ons natuurlijk al heel, heel lang bezighoudt. Want het, uh, het, het, het raakt heel veel mensen in onze, in onze maatschappij. Mm -hmm. um, en sinds een paar jaar is uh, Movisie ook een belangrijke speler... in het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid. Hè, waarin uh, okay. gemeentes worden ge geadviseerd en ondersteund... Uh, in het, het helpen van, uh, van, van burgers die met eenzaamheid te maken hebben. Nou, uit, uit al dat werk uh, uit het verleden zijn, uh, zijn verschillende, wat we dan noemen, werkzame elementen gekomen. Dus, dus uh, aspecten die je altijd kunt proberen op te pakken als je eenzaamheid wilt bestrijden. En we hebben geprobeerd om die ook interessant en passend te maken voor de LHBT-doelgroep. Dus uh, die advies van ons die komen voort uit ons eerdere werk. En die hebben we eigenlijk nou naast onze, onze kennis over uh, de LHBTI uh, uh, uh, mensen gelegd. Ja, prachtig. Ja. En wat zijn dan de voornaamste handreikingen? En uh, nou, vooral ook wel de, de meest eenvoudige om tot een zogenoemde quick win te komen. Dat wij als luisteraar eigenlijk na dit programma gelijk kunnen zeggen. wat ja. oh, dat zouden we kunnen toepassen. Ja, ja, precies. Ja, ik, ik, ik weet niet of het, of het heel eenvoudig echt wordt, um, maar nou, er zijn altijd, dingen, altijd kleine stapjes die je natuurlijk uh, eerst kunt zetten. Wat denk ik heel erg belangrijk is in het, uh, het aanpakken van eenzaamheid is, is continuïteit in, uh, in, in een interventie of een activiteit. Hè? Bijvoorbeeld een roze ontmoeting. Um, als, als je één keer iets, iets, uh, iets organiseert, bijvoorbeeld in het kader van de coming out dag of als er een pride week uh, is dan is dat zeker interessant voor mensen om op af te komen... maar dat is niet genoeg om hun eenzaamheidsgevoelens te doorbreken. Als je, als je echt wil proberen om, om mensen aan te haken... bijvoorbeeld bij, je, bij de community in je stad of in je regio... dan is continuïteit belangrijk. Dus een ontmoetgroep die, die vaker bij elkaar komt... misschien wel maandelijks... Um, of een, een, een, een activiteit van een welzijnsorganisatie... die, uh, die, die expliciet open is voor LHBTI mensen en die ook vaker draait... Dat is belangrijk, dus, dus niet eenmalig. Daarmee uh, um, doe, je, doe je iets wat, wat, wat zeker, zeker belangrijk is... maar wat niet gaat helpen tegen eenzaamheid, maar continuïteit. Um, en uh, ik denk verder ook het, het aanmoedigen van mensen... om, uh, om, om als, het, als het mogelijk is om, om, om zelf actief te worden. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in een ontmoetgroep... of, of bij een buurtactiviteit die je interessant vindt. En zo uh, ook weer een klein beetje, beetje aan te haken. Dus... Uh, ja, continuïteit en, en ook ja, um, je, je, je in je kracht gezet voelen om, om ook iets, uh, iets, iets te doen en iets bij te dragen. Ja, mooi. Ja, ja. Nou, zo staat de handreiking eigenlijk nog veel meer vol met, met, met, met um, tips en dergelijke die er gedaan zouden kunnen worden op individueel en op uh, groepsniveau. Ja. Um, uh, waar is de, de handreiking te vinden? Ja, de, de handreiking is te vinden op de website van Movisie. Dat is gewoon Movisie.nl en dan kun je er. Al klikkend een beetje door, maar als je bijvoorbeeld googelt op uh, handreiking LHBTI plus en eenzaamheid, dan vind je hem ook. Um, en nou ja, Movisie heeft een, een groot netwerk van uh, een, um, via e-mail en uh, de, de handreiking is, is een paar weken geleden in de week van de eenzaamheid ook verspreid via die mail. Dus misschien zit hij nog ergens in je, in je mailbox. Ja. Yeah. Um, maar wij uh, verspreiden hem uh, voortdurend ook opnieuw, dus, dus dan kom je hem uh, hopelijk ook vanzelf tegen. Maar je kunt hem ook uh, makkelijk vinden. Ja, nou wij gaan hem zeker uh, meenemen in uh, het LHBTI beleid uh, in, in Zandvoort, uh, gemeente Zandvoort, oh, super. het regenboogbeleid. Uh, dus uh, dank daarvoor. En um, ja, we zijn aan het einde van dit interview uh, gekomen. Is er nog iets wat je wilt toevoegen aan, uh, aan dit interview, dat niet uh, voorbij is gekomen? Ja, er ik, ik, dus, schoon me net toch nog even een mogelijke quick win uh, te binnen. Dus waar continuïteit uh, natuurlijk een, een, een zaak van lange adem is, kun je vind ik op, op activiteiten altijd expliciet open zijn over uh, nou, de, dat je positief staat uh, tegenover LHBTI personen en dat kun je ook op een hele ja, eenvoudige, laagdrempelige manier doen je hoeft het niet altijd aan de coming out dag op te hangen maar stel eens een interessante vraag over hoe het, uh, hoe het was om, uh, om lang in de kast te zitten of uh, hoe het is om, uh, om, om lesbisch te zijn of om biseksueel te zijn ik denk dat dat voor mensen al voor heel veel verbinding zorgt en dat ze zich dan ook, ook, ook, ook makkelijker welkom voelen. Hè? Want veel mensen verwachten soms ook dat ze niet makkelijke aansluiting vinden. En als dat niet wordt bevestigd, dan helpt dat enorm. Ja, mooi gezegd. Ja. En dan maar die regenboogvlag eventjes ophangen. hangen. Hè? Dat oh, vind ik ja, wel mooi. Tegen. Ja, ja, ja, altijd ja. Ook. zeker. Ja, Zeker. Ja. Ja. Uh, Roos, dankjewel voor dit interview. Uh, je hebt ook een, een uh, verzoeknummer doorgegeven. Uh, daar willen we yes. graag naar luisteren. En um, waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, het um, is Adam Lambert met What Do You Want From Me? En ik vind hem allereerst gewoon een fantastische zanger. Um, hij heeft een eigen carrière en hij is uh, vaste zanger van uh, Queen... Uh, en hij heeft een heel bijzonder coming-out verhaal hij, uh, hij deed mee aan um, ja, The Voice of zoiets ik weet het niet meer, You Got Talent in, uh, in de VS mm -hmm. en hij had eigenlijk moeten winnen omdat hij zo fantastisch is, maar hij won niet, omdat al bekend was dat hij homoseksueel is ja, en precies. dat ligt dan moeilijk hè? dus dan, mm. uh, nou, dan, dan kun je maar beter niet, uh, niet winnen en um, ja, dat, dat werd op een gegeven natuurlijk een hele rel en toen, toen moest hij ook, ook een beetje gedwongen ook, ook nog wat meer uit de kast komen en en dat is, dat is tegelijkertijd heel moeilijk en tegelijkertijd ook, ook heel mooi. En hij heeft, hij heeft nu die mooie carrière en uh, uh, heel verhaal. Het, het is een prachtig nummer, dat, dat, dat is het allerbelangrijkste. We gaan luisteren. Dankjewel Roos voor dit Dankjewel. interview. Dag. En jullie bedankt voor de uitnodiging. Tot ziens. I'm dead. Move, move, come out of the way Move, move, don't you hear what you say Tolerance and love is on the way Hip, hip, hip, hip, hip, hooray Hip, hip, hip, hip, hip, hip hooray Wimber riot taking over, we are the gateway This is a warning to hate monga Fuck up your hate and run Fuck up a new sheriff in town, not different When rioters come, we're taking over Fighting intolerance and no more for that Wimber riot taking over, stopping that practice Gay hate in the digotry and injustice Lovers are hate us, we come for status You can love, you can love us. You can hate That's a I got freedom inside of me, I let it out loudly, proudly, proudly, you can hold me down. Who really cares what the hate they gotta say, I was born this way, and I'm proud to be gay. Liberation is a must, I got freedom inside of me, I let it out Jelmers, journaal in kleur. Ja, Nederland moet weer gidsland worden op het gebied van LHBTI-emancipatie. Dat zei de organisatie afgelopen week toen zij te horen kregen... dat Amsterdam in 2026 de World Pride mag gaan organiseren. Een mooi streven, waar we op dit moment ga ik vanuit ook al keihard aan werken. Want ja, Nederland staat de laatste jaren wat dat betreft steeds minder mooi op... Sinds 2016 is Nederland uh, buiten de top 10 uh, gezakt van de meest LHBTI-vriendelijke landen. Stond eerst altijd in de top 5. En is sindsdien van 7 naar 11 tot dit jaar, tot de 13e plaats, gezakt. Uh, LHBTI-rechten staan dus onder druk of verbeteren niet snel genoeg. Want ja, als andere landen ineens het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht legaliseren... dan schiet je natuurlijk in één keer omhoog. Dat station passeerde Nederland al begin deze eeuw... Maar toch, een zorgelijke ontwikkeling, vaak vertraging en het achteroverhangen... als het gaat om wetgeving of handhaving van gelijke behandeling... is daar het gevolg van, of de oorzaak van. Zou, zou een mooie ambitie zijn voor de politiek... om hier juist met die World Pride nu in het zicht extra stappen in te zetten? Wat is dat dan, die World Pride? Ja, die werd in 2000 voor het eerst gehouden in Rome... en vindt sinds 2012 elke 2 à 3 jaar plaats... Eerdere edities waren in Jeruzalem in 2006, Londen dan 2012, Toronto 2014, Madrid 2017. En volgend jaar, uh, 2023, zal de World Pride in Sydney plaatsvinden. Amsterdam verwacht honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld, dan over nog drie jaar later. De editie van 2019 bijvoorbeeld trok al 4 miljoen mensen. De organisatie wil Nederland weer het middelpunt van LBTI-acceptatie laten zijn voorop lopen, pionieren, laten zien dat je hier kan houden van wie je wilt, kan zijn wie je wilt. Maar ja, om dat te bereiken of uit te kunnen stralen is nog wel veel te doen. Kijk alleen al naar de actualiteit. Zie voetbalorganisatie KNVB die in een tolerant Nederland nog de One Love actie aan banden legt... omdat er te veel controverse over ontstond. Ja, dat is makkelijk, bij de kleinste tegenstand al zwichten... Uh, zo gooi je eigenlijk 70 jaar in emancipatie over de schutting. En over de transgenderwet wordt ook eindeloos gepraat... zonder een cruciale knoop door te hakken. En zelfs de liberale VVD die vrolijk staat mee te zwaaien op die prideboten... is daar ook tegen. Het wokisme dat door de minister van Justitie als gevaar voor de re rechtsstaat werd bestempeld... in hetzelfde rijtje met de evil reptiles en de rioolratten van Forum voor Democratie... Te veel aandacht, dat hoor je ook vanuit allerlei hoeken. Druk het niet, alsjeblieft niet, de, door onze strot of in het gezicht... zoals Femke Halsema het excuus had... om niet steunverklaringen met religieuze organisaties aan te gaan. Ja, dat sentiment van uh, uh, niet te veel aandacht geven... en dat is toch al genoeg, dat snap ik deels wel. Als je ziet hoe, hoe te vaak nog de lbti gemeenschap met zichzelf worstelt... wie is deze groep nou eigenlijk, hoe uiten we ons, wat is onze identiteit... Bijvoorbeeld die vlag weer. Ja, daar is hij weer neer. Wanneer is dat nou een keertje klaar? Want ik zag laatst ook weer een plaatje op internet voorbij komen van allerlei kleuren... dat dan ingevuld kan worden die iedereen, uh, wat dan de LBTI-gemeenschap zou representeren. Maar ja, wat daar dan aan belangrijk is... acceptatie begint natuurlijk bij jezelf, maar geaccepteerd worden, dat ook... Niet dat je je zou moeten aanpassen aan de norm, absoluut niet, want dat, um, dat is geen emancipatie. Maar neem mensen wel alsjeblieft mee, ook richting zo'n World Pride. Geef ze de kans je te begrijpen. Meer aandacht voor culturele, uh, informatieve en bewustwordingsactiviteit is daarom ook van groot belang. Uh, acceptatie begint nou eenmaal bij begrip. Aan de andere kant moet je, je natuurlijk ook altijd blijven uitspreken... tegen homofobe partijen, het conservatisme en de onderbuik die door Nederland waait. Dat betekent juist wel steunverklaringen ondertekenen met religieuze instellingen. Juist wel doorgaan met statements tegen haat gebaseerd op louter onzin. Petities van ouders die het hebben over de Great Reset bij een regenboogtrap in Winterswijk. Desinformatie is een groot, geval, groot gevaar ook voor onze community... Want hier spe spelen vaak ook psychologische en medische feiten een rol... en dat is belangrijk dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan. Informeren van mensen die worstelen met hun identiteit... dat is nog steeds een van onze grootste taken als community. Met hand in hand over straat kunnen lopen als symbool. Die boodschap uh, zou de World Pride mee kunnen nemen... Uh, voor het evenement dat over drie jaar plaatsvindt. Zeker in een tijd die voortduurt van polarisatie in Nederland en de rest van de wereld... Ook die polarisatie over jezelf te kunnen zijn. In Nederland, het land waar de wet goed geregeld is op papier, maar ook in de praktijk. Dat je mensen goed opvangt die vluchten voor geweld, voor hun leven en niet in handen terechtkomen van regimes, ook binnen de EU, die dit niet goed voor hebben. Met onze, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, uh, de media community leden, ook mede-LBTIers. Termen als niet gay genoeg zou Nederlands allesbehalve trots op moeten zijn. Werk daar met het zicht op 2026 nog harder aan. Zo'n Pride is dan symbool om alles te vieren wat hier kan. Maar ook om letterlijk te laten zien dat er nog een wereld te winnen is. Dan kan je het feest van vrijheid en liefde met Pride vieren. Dan pas mag je je, ne mag je, je als Nederland weer echt een gidsland noemen. Ja. Ja. ja, zo is het. Ja. Oh, ja, het was eventjes zoeken van ja. gooien we nou de ja. lieder erin of, ja. uh, of niet. Ja, maar laat het moment maar eventjes pakken om hierover over door uh, te babbelen. Uh, ja, ik, ik denk dat je heel veel dingen mooi met elkaar combineert, uh, Jelmer. Ja, het is, het is toch wel altijd... Uh, ik denk soms ook van zeg ik dan niet uh, hetzelfde. Maar ik vond het wel opvallend. Uh, de kop die ik dan las van Nederland moet weer een gidsland worden met die World Pride. Mm. En dan oh Blijkbaar vinden organisaties hetzelfde, dus ook niet dat we dat niet meer zijn. En dat, dat is eigenlijk al een begin. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. zeker. Je hebt een aantal uh, mooie voorbeelden genoemd. Mij schiet dan de homoconfessietherapie, die wet die nog steeds gewoon maar ligt te wachten tot. Totdat die eindelijk eens inderdaad doorheen is. Het lijkt alsof het echt een zware bevalling is. Ja, ja. En dan het bij paspoort gegeven, de en, IND en, en, en, enzovoort. Ja. Uh, complimenten. Gooi hem er maar in. We gaan luisteren naar je nummer. Oh ja, die is er ook nog. Ja, nooit meer spijt. Uh, nooit, nooit meer spijt van uh, S10 en vrouwtje ook even naar Matthijs gaat doorkijken. Uh, van afgelopen zaterdag, prachtige uitvoering. Hun nieuwste nummer vond ik wel uh, ja, een beetje toepasselijk. Dus, uh, De laatste ja. tijd ben ik niet veel thuis. Ik ben op zoek naar iets. Ik wil iets meer geluid. En ik ontvlucht niks. Eerder vier ik. Dat wat er nog niet was, dat dat nu hier is. Wat als het nooit meer weggaat? Onthoud mijn stem dan goed. Wat als het nooit meer weggaat? Ben ik veel sneller dan ik denk? Denk niet dat jij de enige bent Die het donkerste donker kent Ik ben er ook geweest Even niet meer leven Even niet meer leven Staan, niet vechten, niet verder gaan. Even rust voor je geest en even niet meer leven. Even niet meer leven. Dat je bent gebleven De regen van vandaag gaat morgen door de goot Wat jou nu zo belangrijk lijkt, is eigenlijk niet zo groot Diploma's worden oud papier, trofeeën worden schroot, Maar wij hebben je nodig hier wij hebben je nodig hier Want niets is voor goed Behalve Nog nooit, nog nooit zo donker was, of het weer altijd wel weer licht. Het, het nog nooit, nog nooit zo donker was, of het weer altijd wel weer ligt. Ja, en dat was uh, Claudia de Brij. met het nummer Even voor goed. Het, een prachtig nummer wat uh, speciaal is uitgegeven voor uh, uh, ja, hulp aan uh, jongeren met name met uh, suïcidale gevoelens. Yeah, yeah. Uh, en uh, ik wil daarbij vermelden: bel 133 of ga naar www.113.nl. Oh, het is 113 volgens mij in plaats van 133 het is 113. Nee, het is 133 inderdaad. Dit is bij diepere inderdaad. Ja. Oké, okay, nou, dus ergens was er een. Dus 133. Uh, www.133. Ja, mocht 3 3. je 3 3. Zeg maar, zelf met gevoelens rondlopen. of iemand kennen met ja. deze gevoelens. Prachtig nummer, overigens. Ja, ja, zeker. Dan gaan we naar het volgende interview. Ineens. En daar hebben we in de studio. Fred. Dat is hart bij ons. Ja. Goedemiddag. Welkom. Welkom. Ja, Welkom. Fijn dat ik er mocht zijn. Ja, heel fijn om jou hier te ja. hebben. Gezellig, leuk en, stil en interessant. Ja. Want jij gaat ons wat vertellen over de expositie, de roze en met name expositie stil. Ja. Maar eerst, voordat we daar zover zijn. Um, iedereen kent jou wel, denk ik, in de omgeving, maar... Voor die ene luisteraar die jou niet, niet kent... Nee, nee. dan nee. willen we toch graag uh, ja. weten wie jij bent... en ja. wat jij in het dagelijks leven doet... en uh, wat jouw relatie is tot de LHBTI-community. Ja. Oh, nou, ik, uh, Hoe lang heb ik? Dus, uh, nee, ik zal het kort houden. <laughs> uh, nee, ik ben Fred Roosart en ik ben uh, ja, uh, educatieschrijver... Uh, acteur, kunst, uh, kunstenaar, acteur en uh, theatermaker. Ik uh, speel zelf voor uh, theater en... ECO, ja, nou ja, economisch ook voor de kinderen ook te spelen en uh, alles historisch en ik ben babs en uh, ik begrijp mensen, ik begrijp jongeren en uh, voor de LGBT ben ik gewoon een soort steunpunt te verbinden, een verbinding voor anderen. Gewoon, uh, zet me maar het werk en dan doe ik dat, weet je wel. En, uh, uh, wat ik zo fijn vind om met LGBT, om met iedereen uh, de diversiteit gewoon makkelijker te maken en dat we er gewoon zijn en dat we niets anders zijn. Gewoon, we horen er gewoon bij en we zijn niet anders. Het is niet een soort uh, etalatiepop als we ergens binnenkomen. We horen er gewoon bij. Ja. En dat vind ik echt uh, wel heel bijzonder om daar me, ja, me, ja, iets mee te maken... of iets mee te doen. Om de mensen te, gewoon te zeggen van... kijk, dit, ik ben Fred Roosart, ik ben in Bentveld en ik ben kunstenaar... en de, ik illustreer, maar ik bedoel, voor alles zijn we gewoon... Samen. We, we doen het samen. Uh, wij leven kort. We zien ook de problematiek in de wereld. En dat we zover zijn in Nederland. We kunnen nog altijd beter. We zijn een beetje al het vertrutten noem ik dat maar. Maar laten we proberen een, uh, open gesprek te houden. En niemand uitsluiten. En dat proberen we dan met de Roze Kunstlijn te doen. En dat proberen we ook met de uh, Pride in bieden En met Amsterdam. als samenwerking dat ook te doen. Dan vind ik het ook zo leuk dat we de World Pride hebben. Mm. En dat het ook met vette letters. Zonder al ook zand wordt staat. Want dat werd natuurlijk vergeten. Dus dan hebben we hebben het al eventjes terecht gezet. ben hebben zo niet zo'n dank ja, afgenomen. Dat we dat zo mochten zeggen. <laughs> maar ik vind dat wel terecht eigenlijk. Zeker, ja, ja. dank je. Ja. Ja. Ja, en God, wat moeten we meer zeggen? Ja, ik vind het gewoon heel leuk om mee samen te werken. Met bepaalde groepen. En... Uh, de liefde voor het vak en de liefde voor de, ja, de LHBT-groep... De en al de alfabetletters wat we hebben. Mm. Gewoon om de dingen te doen. En dan, uh, nou ja. Ja, ik vind het gewoon heel interessant en waardevol Mooi. om te zijn. En je bent een van de organisatoren ja. dus van de Roze ja. Kunstlijn. Wil je daar wat meer over vertellen? Dat is in Haarlem? Ja, uh, ja. ja? nou, het is, uh, het is eigenlijk een beetje jammer. Het is, ik doe het samen met uh, Sjoek Zwarmborn. Ja. En we hadden natuurlijk het atelier hier in de. Uh, de hoe heet het dan? De Sage, daar, Ja, de, ja. De, de, hoe heet het nou eigenlijk? De oh, Passage. passage. Ja. ja, Passage. En het was, helaas wordt dat geslopen. We hebben vier jaar heel veel plezier nou, in. Nou, helaas, vet. Ja. Het is wel tijd. Het is tijd. Ik, ik wou net zeggen, er nee, is niks vroeg, helaas vroeg, aan. alles Anders hadden wij nog een leuke expositie. Een beetje een goed Je hebt antwoord. het moet nu wat gebeuren. Maar ik vraag me af wanneer dat afgebroken wordt. En nou, wij hadden daar nog mooi leuke kunst kunnen doen. We hadden ja. die hele passage, die hele rij. Vol met kunst kunnen hangen en dan ja, maar ja, dat is niet gebeurd. Uh, we zitten in Haarlem, zijn we begonnen, het is tien jaar bestaan van de Roze Kunstlijn. Okay. We zijn in 2012 begonnen, want was het ook in Haarlem was de roze, het Roze Jaar. We hebben heel veel steden dat we Roze Zaterdag hadden, maar Haarlem was de eerste stad in Europa die een heel jaar hadden. We hadden een heel jaar exposities, theaterproducties, alles. En zo is ook de Kunstlijn ontstaan. En de Roze Kunstlijn is een onderdeel. Je hebt in Haarlem de Kunstlijn. En helaas is de kunstlijn nu gewoon, die sluit uh, Zandvoort uit. Die, het is buiten de regio en dat heeft me pijn gedaan. Mm -mm. Echt, het is net of je iemand niet meer accepteert. Het yes. heeft dan met de kunst te maken, maar ook als je als LHBT bent... dat je uitgesloten wordt en dat is gedaan. Daar is iedereen ook heel boos om geworden. Denk Ik waarom Velzen, muiden en Heemsteden wel en waarom niet Zandvoort... Ja de hele wethouderij zit eigenlijk al gedeeltelijk zand verzamelen. Hmm. Dat is wel heel jammer. Ja, zeker. En ik vraag me altijd Bizarre. af. Bizar. Ja. ja, het is heel ja. bizar. Maar dan hebben ons denk ik, nou ja, oké, okay, schouderstronnen, we gaan ervoor. En samen met Zoek kregen we altijd de kans in Heemstede, die altijd open staat. En het is dus dan te danken aan Astrid Nieuwhuis, de, ja, de, de burgemeester. Uh, de, ja, zij hoort ook bij de LHBT groep, dus dat is nog makkelijker. En dan krijgen we gewoon de kans op twee maanden te exposeren. Kijk, okay. En in de kunstlijn in Haarlem is altijd maar één weekend. Nu hebben ze twee, twee weekenden. Mm -hmm. Maar nu heb je gewoon veel meer mogelijkheden. En daar zijn we weer in Heemsteden. In Haarlem hadden we het niet een grote plaats. Want we hebben soms 30 of 31 kunstenaars. Yeah. Je hebt niet de ruimte om dat te doen. Een paar jaar geleden hadden we de Eglantier en de Binnensteed, Er waren flinke ruimtes. Maar die zijn ook allemaal gesloopt of weggegaan. En dat is wel jammer. En Heemstede biedt daar heel de raadzaal aan. Nou, hoe mooier het kan zijn. Ja, leuk. Ja. En we hadden natuurlijk ook hier... als we wisten dat Zandvoort erbij hoorde... nou, dat ik heb met uh, heel licht gesproken... dan zouden we het in de brandweerkazerne iets kunnen doen. Maar ja, je werd meteen... Uh, Zandvoort valt niet in onze regio. Nou, dan was het gewoon een klap in je gezicht. Ja, ja. Dat denk ik, voor Zandvoort vond ik het een belediging. Ja, ja. En ja. ik mag zelf ook niet meedoen... want ik ben geen Halema meer. Ik woon in Zandvoort. En daar sluit je ja. mensen uit... Ja. Ja. En ik vraag me af of in de weekenden wel al de kunstenaars wel uit Haarlem kwamen. Hm. Dus uh, meer maar, ja, maar ik sta nu boven. Ik ben er klaar mee en ik vind het zonde. Maar wij gaan scoren en leuk. Hetzelfde programma doen we dan. De roze Kunstlijn is ook de kunstlijn. Ja. Het gaat over stil. En uh, ja, goed. Dat kunnen we zien eigenlijk? Hè? Stil wil ook zeggen uh, uh, thema selecteren, vrij geweest, interpretatie dat varieert. Of verstilling tot afwezigheid van stilte, van zwijgen, verzwijgen tot we zijn er, wij zijn er ook, want zoals uit de naam roze kunstlijn blijkt, wij willen door kunst iedereen kennis laten maken met het roze en een aanduiding voor wat meestal aangeduid wordt met het L A B T Q I A Nou, de tentoonstelling sluit gewoon aan bij de kunstlijn, Haarlem, maar is tijdens het weekend gesloten. Van door de week, het museum is dan. Of het straathuis is dicht vanwege de beveiliging. En dat moet dan opengesteld. Dat is jammer. Maar het is geopend in kantoortijden. Ja, ja. En, en uh, het wordt geopend door uh, wethouders van. Uh, Meerhof, oh, Dat is de wethouder onder, onder andere diversiteit. Dat vinden we wel heel fijn dat hij doet. En de muziek wordt ook ondersteund door uh, Alexander van der Doorn. Die heeft met het al gedaan van de provincies. Je okay. moet oh, iets, iets meer in de microfoon ja? praten, want je koptelefoon oh, maakt uh, geluid. Maakt geluid. De, oh, de oh ja, ja, oh, ja. ja daar zit ik jullie aan te kijken. En, ja. uh, nou, die Alexander van de Doorn is een ongelooflijk talentvol man. Die uh, speelt, is ook een drag queen. En die speelt ook een prachtig toneelstuk. Is presentator, acteur. En heeft uh, ja, Noord-Tonald van het C.O.C. Keremland vertegenwoordigd, vertegenwoordigd. Een prachtig lied wat hij gaat zingen. Ja. En nog een paar nummers. En ook natuurlijk onze koryfee Astrid Nijg. Ja. Astrid Nijg is het eerste vanaf tien jaar geleden... dat we, we opgezet hebben, de Rooskunstlijn Kunstlijn. Was Astrid Nijg erbij. En ik okay. belde op, nee, zegt ze kom. De, en dus ze komt weer zingen. Dus ze komt ook heerlijk weer naar Heemsteden toe. Nice. En daar zijn we heel blij om. Want dan heb je weer Alexander, een nieuw talent... En een coryfée uh, uh, als het neigt. En, nou, het zijn prachtige kunstnerwerken wat ik wil laten zien. Dus, en wanneer is die opening? De opening is 11 november, dat is Sint Maarten. Dus uh, als je snoepjes wil zien, dan kunt je snoepjes <laughs> bekijken. <laughs> Moet je met een lampionnetje komen? Ja, dan nou, ja, ja, mag, mag je zingen en dan krijg je snoepjes. En het is van 3 uh, tot 6 uur in de raadzaal Teemsteden op het Raadhuisplein. Leuk. Ja, nou, en, super. En, ja, wat had ik nog meer uh, te vertellen. Het is ja, prachtig werk wat we hebben. En, uh, uh, even kijken. Wat is, we, ja, dit is... Uh, 30 kunstenaars doen er mee. Ja? En ze hadden een thema hebben opgegeven stil. Mm -hmm. uh, werken te selecteren. En daarbij was gewoon de interpretatie vrij. Van verstilling tot afwezigheid. Van stilte, van verzwijgen tot verzijner. zijn er. Door kunst willen we iedereen laten kennismaken met het roze, ook wel plus genoemd. Ja. ja. en dat sluit aan met de tentoonstelling Stil. Van dat doen we dan. Kijk, we kijken snel er gewoon boven. En ik hoop gewoon dat het gewoon goed komt. En dat ook de kunst hem ook realiseert van. Net als we hebben nu Art Zandvoort. Zandvoort gaat mensen, kunstenaars erbij halen. Mm -hmm. om het groter te maken, internationaal. Ja. Wij hebben het nu internationaal, want we hebben Russen, we hebben Oekraïners... we hebben mensen uit Ierland, Engeland en Spanje, de nice. kunstenaars die komen... die allemaal in, nu een eer vinden om in Nederland eigenlijk iets met roze te betekenen... voor de LHBT hier in Nederland. En, nice. en niet kunnen we altijd uh, alles laten zien, want je bent beperkt... het is een openbare ruimte in de raadzaal. Ja. Maar we hebben wel zulke mooie dingen uitgezocht, dat, dat zijn ze heel blij... Vooral de mensen uit Rusland en uit de Oekraïne, dat ze eindelijk hun kunstwerken kunnen laten zien in Europa. Oh ja. En dat vind ik gewoon geef ik ook een boodschap aan de kunstrijdhaler. Dat hadden we een paar jaar geleden ook. Ga dat weer opnieuw doen. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel Fred. Super. Ja. Dus allemaal naar de roze kunstlijn ja. en dan de expositie stil. Ja. In de raadzaal van Heemstede. Ja. ja, dankjewel Fred. We gaan nu naar het volgende nummer ja of zullen wij gelijk eventjes, zeg maar, hier eventjes uh, aankondigen dat we doorgaan naar de agenda want we zijn ja. natuurlijk op het uh, ja dus ja, dus, ja ik denk goed, ik denk me? ik denk dat het niet onbelangrijk is om aan te kondigen dat en Wij jaarlijkse... natuurlijk volgende maand weer de jaarlijkse uh, top 53 maar dat is een extra uitzending ja, toch precies precies want we hebben gewoon op 5 december onze normale uitzending van twee uur van 12 tot 2 en dan hebben we op 19 december... Ja, volgens nog even onder voorbehoud... Even onder voorbehoud. Maar, ja, maar ja. Hou de website in de gaten... of de Facebookpagina in de gaten eh, van CFM. Eh, hebben we vijf uur lang de beste uh, uh, nummers gekozen door de luisteraar. Ja, en daar gaat het natuurlijk eventjes ja, om. Ja, want we gaan vanaf... Even kijken, wat heb ik opgeschreven? We gaan vanaf 19... Nee, vanaf 23 november tot 14 december... Kan je stemmen? Ja, precies. En als je naar de site gaat van uh, ZFM, dus www.zfm.nl, dan kan je de link gebruiken die daarop staat tegen die tijd. Hè? Nu nog niet, maar 24 november komt die erop te staan. En dan kan je dus stemmen op de. Ja, wat jij de mooiste nummers vindt. Ja, en die nummers die zijn dan van het afgelopen jaar... Afgelopen van alle, jaar, alle uitzendingen al, van Rainbow Radio Zandvoort. Alles wat we gedraaid hebben het afgelopen jaar. Dus ja. in 2022. En we zijn dus razend nieuwsgierig... naar wat jullie dus inderdaad de meest interessante nummers vinden. En dat gaan we dan presenteren... in een vijf uur zal, uitzending. Net als andere jaren, als jouw nummer... waarvan je zegt, ja, maar dat nummer mis ik echt... in deze lijst, want dat vind ik echt een supernummer. Dan mag je hem toevoegen. En dan... Zou het heel leuk zijn als je je telefoonnummer erbij zet. Of in ieder geval uh, zodat we je kunnen bellen. Of als je dat niet wil doen. Laat weten met een klein berichtje. Waarom je zo graag wil dat wij dit nummer draaien. Precies. En dus dan, of je mag in de uitzending komen. Of als je denkt van, nou, dat vind ik even iets te pittig. Dan kun je ook het verhaaltje aan de doorsturen. Ja. Nou hou de uh, Facebookpagina van Rainbow Radio Zandvoort in de gaten. En uh, natuurlijk de website van ZFM. Uh, van, stemmen vanaf? Stemmen vanaf? 24 november. Ja, precies. En de exacte datum: de 19 december volgens nog. In ieder geval in de avonduren. Dus ik heb altijd even geen tv aan, lekker het radio aan. En ik wil in het kader van de eenzaamheid, ja. omdat we het daarover gehad hebben, nog even vermelden dat wij natuurlijk onze Zand voor de Regenboogborrel hebben. Elke maand. Ja. En dat is altijd de laatste donderdag van de maand. En het, de locatie is wisselend. Maar ook als je gaat kijken bij www. Lhbt, nee, Pride at the Beach.com mm -hmm. Ja, dan staat uh, de, de, ja, ja, ja. de locatie, maar heel vaak is het in Wapen van Zandvoort. Maar als dat niet zo is, dan staat het uh, op WWW uh, Pride at the Beach. Ja. Dan ja. hebben we ook nog een nieuwe borrel, want dat wil ik ook oh, nog ja, even ja, zeggen, in Bloemendaal. Bloemendaal. Oh, ja, ja, dat is ook nog. Dat is dan in de uh, ontmoetingsruimte Welzijn, uh -huh. Bloemendaalseweg 125. En dat is de derde vrijdag van de maand. En dat is van 16.30 uur 30 tot 19.30 uur. 30. Ja. En dan hou ik op. Kijk, en dan een hele korte agenda... maar dat komt omdat we een beetje onder tijdsdruk staan. De uitzending is alweer voorbij. Het gaat altijd als een razende roeland... Ronald. Uh, zeg maar in het de, de tempo. Een razende roeland. Mirko voor de techniek. Ja, Jelmer voor je sociaal en de presentatie. En Anja natuurlijk ook voor jouw presentatie. En Fred hier aan de tafel. Ja, en de gasten. Die en een uh, razende Ronald. Uh, dankjewel ja. voor deze de uitzending ja. weer. Even met een knipoog eventjes. Uh, Mirko, waar gaan we naar luisteren? Is dat nummer 15, nummer 15? 14? Ik vind de laatste. Ik vind, laat. ik vind ja? de Raining Fellas uh, Precies. van Todrick Hall. Pas wel een beetje bij het weer, maar we maken er even wat vrolijk van. Hè? Ja. Todrick Hall met Raining Fellas. Tot 5 oh, december. 5 december, ja. ja. Taxi! Ah, take me to Finland Street, please. Right away, sir. Get your umbrellas. Get your umbrellas. It's raining, fellas. It's raining, fellas. Get your umbrellas. Get your umbrellas. Get your umbrellas.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 Het is er al night, and I'm hoping it rains. The kind of dudes that I like. One in tall, dark, and someone who holds me tight. So I'm sitting here waiting for the lightning strike. You better run out the street again. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer.